Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal positieve coronatests stijgt weer. Afgelopen week tegen het aantal positieve tests met 4,5%. Maar er werd ook meer getest. Het is dus ook niet meteen te zeggen of het gaat om een stijging, zegt mijn collega Joost Schellevis. Het belangrijkste is denk ik, er is geen sprake meer van een daling. Maar of dit nou een soort stabilisatie is of een stijging, het begin van een stijging, dat weten we eigenlijk nog niet. Het R-getal, het cijfer dat aangeeft hoeveel mensen iemand met corona besmet, is voor het Sinds dikke maand weer net boven de 1. Het gaat om een erg getal van 1,0100 mensen met corona besmetten al samen 101 anderen. Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek naar de makers van de muurschildering van Steven Berghuis. Daarop werd de voetballer afgebeeld met een gele jodenster en een keppeltje. En de tekst Joden lopen altijd weg. Het gaat volgens justitie om groepsbelediging en aanzetten tot haat. Berghuis maakte deze zomer de transfer van Feyenoord naar rivaal Ajax en werd vervolgens bedreigd. Britten kunnen even geen milkshake halen bij de McDonald's. In het Verenigd Koninkrijk zijn de koude drankjes van het menu gehaald door bevoorradingsproblemen. De fastfoodketen ...laat weten dat ze druk bezig zijn om de boel op te lossen. En na 36 jaar is er weer een Formule 1 race in Nederland. Vanaf volgend weekend scheuren er snelle auto's door de duinen van Zandvoort. Deze ondernemers hopen dat de tienduizenden bezoekers voor extra omzet zorgen. Ik vind als lokale ondernemer moet je, moet je daar aan meedoen. Uh, ik krijg nooit meer zo'n podium uh, als het ware. Ja, ik ben er helemaal voor. Hoe meer, hoe meer smuk in het hele Zandvoort zit, hoe mooier het is. Ja, dat is toch leuk? Ik heb het wel vol. <laughs>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 ...zit ondertussen nog even te denken... ...hoeveel geld ik op dat nummer in ingezet eigenlijk... ...wat hier in Zandvoort is gevallen daar bij die roulette. Ja, misschien kunnen we dan wel wat geld verdienen... ...alhoewel zullen wel meerdere mensen dat nummer gaan kiezen, denk ik. In ieder geval, als je weet op welk nummer de roulette hier in Zandvoort is gevallen... Uh, net niet op nummer 44. Uh, daar, uh, daar is het balletje niet, net niet op uh, terecht uh, gekomen. Maar wel op, uh, op een ander nummer. Weet je dat? Dan bel je naar de studio 5730393. Of een mail naar redactieapenstaatje.zvmstandvoorts.nl. Het derde uur, Albert-Jan. Ben je er nog? Ja, zeker. Ik ben Mooi. druk bezig met de administratie. Ja, de 24 uur is voorbij, hè? Uh, ja, nou en of. Uh, en mijn collega aan de overkant van de tafel, uh, Willem, is druk bezig. Ja, die loopt er rood aan hè, inmiddels. Met, met, met het uitwerken uh, uh, van de diverse uitslagen in uh, de standen van de Nederlanders. Maar we hebben ook even nieuws uit de Formule 1. Daar beginnen we straks even mee met Pit Report. En dan gaan we even rustig kijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 24 uur tijdens de 24 uur van normaal. Altijd weer een geweldig spektakel en, en emotionele ontlading uh, om 4 uur toen de race werd afgevlacht. Kwart over 4 tijdens Peter Report, daar meer over. Uh, uiteraard hebben we de uitslagen van de voetbalwedstrijden die van, vanmiddag om half 3 zijn begonnen. Die van 1 uur, van kwart over 12, doen we er ook nog even bij. Ja, namelijk. dan kan je over wedstrijden praten. Ja, ja, dan kan je over wedstrijden praten namelijk. Goed, uh, dat half vijf hebben de dieren van de week. En uh, dan zou ik zeggen dieren van de week. Meestal hebben we een dier van de week. En die stellen zich allemaal voor. Dus uh, na, na vijf gaan we ook gewoon door. Nee, uh. hey, trouwens, oh. volgens vol, mij... Maar dat gaat, uh, gaat Willem straks uitleggen. Volgens mij zijn ze nog tweede geworden... Uh. Racing Team Nederland. Maar zeker weet ik dat niet. Dat laat ik graag nog even onder voorbaat. Een echte cliffhanger dit. In, in hun klasse dan. Hè? In, in die klasse. En daar zit weer een klasse in. Maar dat legt Willem straks allemaal uit. Goed. Uh, half, oh ja, half vijf. Dieren van de week. Dat zijn de veertig stuks. En die zijn allemaal uh, gedetacheerd bij het dierenthuis uh, Kennemerland. En uh, dat zijn allemaal jonge, jonge honden. Om het zo maar te zeggen. En die, hoe ze daar zijn gekomen. Daarover meer. Rond half vijf. En wellicht dat u daarvoor in aanmerking wilt komen. En hoe dat werkt hoort u allemaal om half vijf. Dus, uh, het gedicht van de dag. Dat houden we nog even uh, geheim. Om kwart voor vijf. Dan mag uh, Rob zich nog even over gaan, uh, gaan uh, buigen. Welke dat gaat worden voor deze dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En we hebben nog een hele mooie verzoekplaat vanmiddag. En uh, die hoor je even na half vijf. En wat het wordt en voor wie dat, dat plaatje is en uh, waarom en uh, noem maar op. Nee nou, hoor, dat valt allemaal wel mee. Zo ingewikkeld is het ook niet. Dat hoor je in ieder geval even na half vijf. Dus Cliffhanger uh, 24 uur van Le Mans. En Cliffhanger van welke plaat gaan we even na half vijf draaien? En de Cliffhanger, want je krijgt een stelling de A4'tjes van ja. wat gaat het gedicht van de dag worden. Nee? Ja, wie, gaat er mee, wie gaat er met twee vrijkaarten vandoor? Dat is ook nog een cliffhanger. Dat is ook nog een cliffhanger. Dus, dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio. CfM, we zijn er 24 uur per dag. En in het weekend uh, Zandvoort op zondag en Zandvoort op zaterdag. En uh, uiteraard uh, dinsdagmiddag uh, zijn we ook in de herhaling. Dus deze dinsdagmiddag, als je nu luistert en het is dinsdag, dan uh, hoor je ons ook. Maar dan is het eigenlijk afgelopen zondag. Snap jij hem nog? Ik uh, wel. Oké, okay, dan is het goed. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. We draaien heel veel oude muziek uh, vanmiddag, maar we hebben ook een yeah, nieuwe plaat yeah, meegenomen. Yeah. Hier is de nieuwe kids, uh, Leroy. Dit moment van uh, de Kit LeRoy en uh, Miley Cyrus. En uh, without you, zo so, dadelijk gaan we hem doen de Pit Reports. Vandaag heel veel nieuws uiteraard over de 24 hours van uh, Le Mans, oftewel de 24 uur van Le Mans, maar ook gewoon Formule 1 nieuws in de Pit Reports na deze. Ik had mijn mind made up. Een lekkere soul-klassieke dit van uh, Instant Funk. ik had my mind made up van alweer heel veel jaren geleden. Volgens mij uh, moeten we teruggaan naar de jaren zeventig uh, voor uh, deze single. De 24 uur van Le Mans zit erop. En uh, dat betekent uh, sowieso ook uh, daarvoor heel veel aandacht in de Pit Report. ZFM, Race Radio, Pit Report. Maar voordat we dat gaan doen gaan we eerst naar de Formule 1 uh, Albert-Jan. Ja, nog even twee berichtjes vooraf.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 De besmettingen stijgen er en er was al veel te doen... rond de strikte organisatie van de Olympische Spelen in Tokio. Voor Honda, motorleverancier van Red Bull en Alfa Traori is het een bittere pil. De Japanners stappen na dit jaar uit de Formule 1. Welke race, welke race daarvoor in de plaats komt... zullen wij u deze teken uiteraard melden. En Toto Wolff, de grote baas van de Formule 1-renstel Mercedes, belooft volgende maand bekend te maken wie er in 2022 teamgenoot van de zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton zal zijn. De keuze gaat tussen zijn huidige partner Valtteri Bottas en George Russell, die nu voor Williams rijdt. We moeten een keuze maken tussen de stabiliteit die Valtteri biedt en het talent van George, die de toekomst voor zich heeft, zegt de 49-jarige Wolff in beeld aan zondag. Ik wil in september duidelijkheid hebben over dit onderwerp... zo kunnen we beiden zich op de juiste manier voorbereiden op het komend seizoen. Al dus de Formule 1. Over naar de 24 uur van Le Mans. Ja, daarvoor is uh, aangeschoven Willem van deze Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Fijn, uh, ja. fijn dat je er beter even tijd hebt uh, kunnen vrijmaken... om voor ons uh, de 24 uur van Le Mans te volgen. Alle 24 uur gevolgd, dan uh, ben je waarschijnlijk wel een beetje moe op dit moment... Of, uh, nou, valt op zich. Vond mij gewoon een ja. beetje doorgetrokken. Gaan we straks meenalen. Uh, <laughs> <Ja. laughs> Je hebt gelijk. Nou, de 24 uur, het zit erop. Hoe is het gegaan? Ja, het is een uh, enerverende race geweest natuurlijk. Met uh, diverse weersomstandigheden. We hebben aardig wat regen ook gezien in uh, Le Mans. Wat ook wel zijn invloeden had op uh, het gebeuren op de baan. Maar uiteindelijk hebben we toch een uh, winnend team algemeen gezien. Ja, wat ook voorspeld was eigenlijk. Het was de Toyota van... Uh, Kobayashi, die samenheid met uh, Mike Conway en uh, Lopez, de Argentijn, die als eerste over de eindstreep ging. Wat vooral onze aandacht had, was natuurlijk uh, de Nederlandse deelnemers. Een van de teams daarin, uh, het favoriete team van uh, collega Albert-Jan Vos, uh, Racing Team Nederland. Met onder andere Frits van Eert van Jumbo. En die hebben het, uh, ja, ze gingen heel goed van start. Ze deden goed mee in de kop van het uh, LMP2 veld. Zij rijden ook nog in de LMP2 en dan de Pro-M. Dat wil zeggen professionals met een amateur. Nou, de amateur in dat geval is Frits van Eert. En in die klasse eindigen ze toch op een mooie tweede plaats. Lange tijd zag het ernaar uit dat ze derde zouden eindigen. Tien minuten voor het einde van de race... wisten ze toch de tweede plek in die uh, klasse nog te veroveren. Ja, nou ja, normaal gesproken is het... ik ga een hele domme vraag stellen, want het is gewoon racen. Ze zijn er voorbij uh, gegaan voor een uh, auto of zo. Hoe is dat gebeurd als ze in één keer op de tweede plek waren? Ze stonden lange tijd overal op een achttiende uh, plaats... maar uh, aan het eind zaten ze op een zeventiende plaats. Waardoor ze dus net die, die ene, ene stap in dat speciale uh, klasse... Oh. Okay. Dus uh, twee, twee pro-coureurs uh, en één amateur. Willem zei het al. Nou, uh, van Eert is dan de amateur. Naast uh, jo, Jos, Job van Uiterst en uh, Guido van der Garde. Maar goed, uh, die regen van de kort na de start uh, s'avonds om uh, kwart voor negen. Ik weet het nog exact, want het lag allemaal keurig bij elkaar. En ik denk, nou ik ga even zeppen op die andere zenders. En ik kwam weer terug, jongen. Toen was het toch een chaos. Want er was ook een damesteam met bijke, bijke Visser erin. Die met een ja, symbolische start nummer 1 reden. Die, die werden eraf gesneden, om het zo maar te zeggen. En nog eens een keer aangereden. Dus die, waren tijdens die plansbui uh, een van de eerste slachtoffers uh, van het uh, gebeuren. Ja, ik wil hem toch even kwijt. Ik kreeg gisteravond een, uh, een appje van uh, Albert-Jan. Weet je wel, die schreef. Uh, Bijtske nummer 1. Dus ik denk, nou dat is mooi. Ze liggen, ze liggen op de eerste, ja. de eerste plek. Dus ik uh, helemaal top uh, teruggestuurd. Uh, nee, het startnummer. Uh, of de autonummer. Uh, oh, vandaar. Oké, okay. maar, maar er waren meer Nederlanders. Ja. In ieder geval. Want we hebben het over uh, nummer 1. Nou, een mooie, hele mooie eerste plaats... werd behaald door uh, Robin Frijns. En dat in de lmp 2-klasse. Dat is eigenlijk naast de hypercars... Uh, die echt strijden voor de algemene overwinning... de snelste klasse. En Frijns wist daar uh, samen met zijn teamgenoten... Uh, Ferdinand Habsburg en de Fransman uh, Milet... de eerste plaats te veroveren. Ook dat uh, was een plaats die... Kort tegen het einde werd veroverd, net als de plaats van uh, Racing Team Nederland. Hun teamgenoten met onder andere Robert Kubica in de tweede auto, ja, die zakte heel erg ver terug uh, in het laatste kwartier van de wedstrijd. De finish was heel spannend daarin, want de tweede plaats uh, in die klasse, die eindigde na... 24 uur race was het verschil 0,7 seconden. Wat? 24? 24 uur. Jeetje. Hoe is het mogelijk, heel hè, zoiets? Resultaten. Waarschijnlijk nog nooit gebeurd, zo'n zo, zo, nou, nou, zo klein 24 verschil. Het is wel heel klein. Ja. ja. Zeker. Nog een andere uh, Nederlander die richting het podium gaat. Dat was in de GTE Pro-klasse. Uh, Dat is Nick Katzburg... Uh, die in de corvette uh, actief was... en die uh, eindigde op een tweede plaats in die klasse... samen met Jordan Taylor en uh, Garcia, zijn teamgenoten. Ja, Nick uh, Katzburg, een hele bekende de, naam in de, in de racerij. Maar waar ken ik hem uh, ook weer van, uh, buiten de Le Mans? Ik denk dat jij hem kent uh, van zijn vader... Uh, dat je samen aan de bar hebt gezeten, regelmatig hier in Vier. Ja, echt waar? Is het zo? Ja, oh, oké. Okay. Is, is de zandvoort er? Uh, nee, nee hij komt... Uh, Oorspronkelijk, uit, uh, ja, hij woont uh, tegenwoordig in Amersfoort, maar uh, vaak kwam... Uh, oh, kijk, dan is vader het... vader komt altijd mee en die uh, bezoekt de regelmatig. Als ze in Zandvoort zijn, uh, ze reizen niet meer zo vaak in Zandvoort... omdat hij op een hoger niveau reist, maar als ze hier waren... Uh, zochten ze altijd vier ook. Waarschijnlijk heb ik een uh, dobbeltje met hem gegooid. Zo dat zou kunnen. <laughs> nou ja, heel mooi. Even over uh, de coronamaatregelen. Hoe is dat uh, gegaan tijdens uh, Le Mans? Nou, als ik daar naar kijk, er was keurig een camping bij, hoor. Dus uh, uh, ja, natuurlijk was natuurlijk veel minder publiek. Daardoor kon je natuurlijk makkelijker bij de diverse eetentjes en, en, en tv-schermen komen. En daarnaast was er natuurlijk die toch, toch nog best een grote camping voor, uh, voor veel van de, de monteurs en voor de voor vrijwilligers. Net zoals dat hier in Zandvoort de, de, de planning is. Oké, okay, nou in ieder geval een uh, hele mooie 24 uur uh, van uh, Le Mans. Wat is het uh, meest uh, heftige wat er gebeurd is uh, volgens jullie? Ja, er zijn natuurlijk wel wat kwesties geweest. Ja, de, de meest heftige was toch van, uh, We kennen haar al van een eerdere crash. Uh, dat was in Macau met de Formule 3. Maar de meest heftige was toch die van de teamgenoten van uh, Beitke Visser, Sophia Floors. Ja. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alles is uh, gelukkig... Uh, we konden wel oké okay met haar, maar misschien herinner je die beelden van uh, twee of drie jaar geleden dat ze in Macau met de Formule 3 ook een verschrikkelijk ja, crash maakte. Ja, ja, jeetje. En nu stond ze dus uh, ja, uh, hulpeloos midden op de baan. En ondanks de gele vlaggen en waarschuwingen, Maar het kwam ook omdat het dus net, net uh, geregend had. En uh, ja, mensen die dan vlak achter haar zaten, die konden haar niet meer ontwijken. En dus dus dat twee keer toe. Uh, uh, aangetikt, om het zo maar te zeggen... terwijl ze dus midden op de baan, dwars op de baan stond. Maar goed, gelukkig is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Mooi, wij gaan op uh, naar uh, over twee weken. Heel belangrijk. En volgende week natuurlijk spa, hè? Want uh, ja, ik heb, uh, ik heb al gezien dat er uh, voor, uh, voor spa trouwens... voor de mensen die uh, uh, uiteindelijk uh, uitgelood zijn uh, hier in Zandvoort... Toch nog wel, uh, zo nu dan uh, wat kaarten beschikbaar zijn. Ja, SPA uh, heeft ook een uh, gelimiteerd aantal bezoekers. Dat komt bijna overeen met hetgeen wat hier in Zandvo toegestaan is. In SPA mogen uh, 75.000 uh, mensen komen ook. En ik, ik zie inderdaad her en der ook uh, dat er nog kaarten in aanbieding zijn. Ja, dat zal waarschijnlijk komen, omdat uh, normaal gesproken... dat weet ik ook omdat ik zelf ook een keer uh, daar uh, ben geweest in uh, SPA en dan in uh, Valkenburg uh, zeg maar een hotelletje geboekt... en dan uh, vanuit Valkenburg uh, richting, uh, richting het, uh, het circuit... Uh, en dan uh, genieten van de race. Normaal gesproken komen daar natuurlijk heel veel uh, Nederlanders... die daar uh, genieten van, uh, van uh, de race uh, in, uh, in Spa. Maar die hebben waarschijnlijk hun ticket dit jaar uitgegeven aan Zandvoort. Uh, dus, uh, ja, nu zijn de mensen uitgelood, dus die kunnen alsnog dan misschien... Even Spaan. vanuit Valkenburg richting Spa gaan. Ja, goed idee. Zeker. Zou voor jou ook een goede zijn, want daar rijdt een van jouw favoriete auto's in het uh, ik weet... programma Ja, dat heb ik gisteren <laughs> naar jou toegestuurd: <laughs> Mijn orange auto van ja. Jos Verstappen. Ja. Dus uh, nee, helemaal mooi. Hebben we verder nog wat te melden, mannen? Nee, nee. Sport zijn we weer helemaal bij. Alleen, ja, we hebben, je hebt nog een voetbaluitslag voor ons, te goed? Want er, veel is er niet gevoetbald. Nee, nee er is Feyenoord. wel wat uh, gescoord door uh, Feyenoord. Dus. Oké. Okay. Nou, Feyenoord, wat is het geworden? Nee, weet ik niet. Gaan oh. we zo even kijken. Oké, okay, doen we En dan, dan gaan we eerst uh, een plaatje draaien... en dan uh, gaan we naar uh, de dieren van deze week. Misschien niet meer kunnen voorstellen, maar dit was echt een hele grote hit in de jaren 80. De roodharige Albert-Jan, roodharige dame Tiffany en uh, I think weer Lone now. Leuk om hem weer eens terug te horen op de Soundfors Radio en te draaien natuurlijk. Het is half vijf geweest, daar komen ze aan. De dieren van de week. Afgelopen woensdag kreeg Diertuis Kennemerland een hele grote groep honden binnen, maar liefst 40 stuks. Voor de honden veel beter, want de leefomstandigheden waar ze vandaan kwamen was niet al te best voor zover mens en dier. Dankzij een goede samenwerking met de dierenambulance en preventie is de opvang en hulp tot stand gekomen. Het gaat om honden in de leeftijd van twee, vanaf twee tot drie weken tot ongeveer zes jaar oud. Verschillende zorgende en drachtige teven die nu, in de, die nu de juiste zorg zullen krijgen. Ze hadden veel tijd ongewenste uh, vrienden meegenomen die meteen onder handen zijn genomen. Heel veel honden met een kale of kapotte huid... lange nagels en persisterende tanden... of ze, uh, of ze hadden bulten. Een topteam van vrijwilligers en vaste medewerkers stond klaar. Ze werden meteen gewassen om zoveel mogelijk vlooien weg te halen... en goed afgedroogd en daarna direct op controle van een dierenarts... die op locatie was. Ze zijn onder andere gechipt en gevaccineerd... en gelukkig verliep dit allemaal goed... en uh, goed in, dit allemaal goed... Eén konden ze niet uh, veel later bijkomen in een schoon verblijf op dit moment is er al een aantal honden op zoek naar een blijvend huis. Het gaat om reuien en teven van verschillende leeftijden. Ze zijn allemaal gecastreerd, gechipt, gevaccineerd en ontworpt en ontvlooid... voor ze mogen verhuizen. Houd er rekening mee dat ze absoluut niets gewend zijn. Denk, aan, uh, denk dan aan andere dieren, kinderen aan de riemlopen, zinnelijkheid, alleen thuisblijven, commando's en huisregels, etc. Heeft u interesse in een van meerdere van deze honden... en heeft u voldoende tijd, geduld en energie voor ze... stuur dan een e-mail naar dierentehuis.kennemelandapenstaatjedierenbescherming.nl dierenbescherming.nl dierentehuis. dierenbescherming Met hierin uw motivatie, gezinssamenstelling, woon- en werksituatie... en vermeld hierin ook weer uw telefoonnummer... zodat ze makkelijk contact met u kunnen opnemen. Nogmaals, waar verblijven de 40 stuks jonge honden...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 verdienen een thuis. Een hele goede actie van het uh, Kennen met Dierenthuis en uh, alle andere hulpverleners uh, die ervoor he hebben gezorgd dat ze goed uh, worden opgevangen hier in Zandvoorts. En inderdaad neem contact op met Kennen met Dierenthuis via de e-mail. Dat e-mailadres zou uh, kunnen na te lezen op de CFM app of op onze Facebook pagina van uh, ZFM. Uh, daar, uh, daar vind je dus dat e-mailadres waar je even een e-mailtje naartoe kan sturen als je interesse hebt in een van deze jonge honden die natuurlijk helemaal keurig ontwormd zijn en ontvlooid en dergelijke. En uh, ingeënt voordat ze aan uh, jullie meegegeven worden. Dat, uh, dat staat uh, voorop. En uh, nou ja, in ieder geval een goede actie dat dat uh, allemaal uh, geslaagd is. Zo dadelijk gaan we de verzoekplaat draaien. Dan gaan we even voor uh, naar uh, België. Die gaan we namelijk draaien voor Sean. Uh, maar eerst een uh, andere plaats. Dat is uh, deze van uh, America en Sister Golden Hair.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 Saying I just can't make it Want die vergeten we uiteraard ook niet te draaien bij de Zandvoorts Radio. Het geluid van Zandvoort. Je America en Sister Golden Hair. Oh, Albert, je al zei het al, we hebben nog één voetbaluitslag uh, te goed. Ja. Maar eigenlijk hebben we het altijd over de wedstrijden. Dus we pakken het kwart over twaalf ook nog even mee. FC Twente tegen Ajax. Ja. Uiteindelijk, uh, nadat Ajax voorgestaan had tegen, tegen Twente... Uh, voor Ajax dus de uitwedstrijd Twente-Ajax... Is het uiteindelijk toch gelukt voor Twente om er een doelpunt in te krijgen... of een bal in te krijgen aan de kans van Ajax... en werd het 1 tegen één gelijkspel dus, Albert-Jan? Ja, heeft Twente zich toch goed gerevancieerd tegen het de vorige week... toch slecht begin van de competitie? Ja, in twee verliespunten voor Ajax. Ja, en, twee, en in ieder geval een winstpunt voor Twente. Ja. Dan Dok. hebben we ook natuurlijk nog Feyenoord. Uh, die speelde om half drie thuis tegen Go Ahead Eagles. Daar is de eindstand 2 tegen 0. En dan uh, zometeen om kwart voor vijf, dus over een paar minuten, dan, uh, dan gaan ze beginnen. Vitesse tegen Willem 2. Ja, en als we dan even naar de stand kijken. Ik wil, dan zo, dat is snel. Ik, ik zal er als Feyenoorder een, een, een, een foto van maken. Want Feyenoord staat momenteel aan kop in de eredivisie. Gevolgd door PSV, Heerenveen. En op vierde plek vinden we daar Ajax terug. Inderdaad, even een screenshotje maken voor de Feyenoorders. Ja. Heel mooi. Nou, in ieder geval weer een mooie wedstrijd ook van Feyenoord. Die uiteindelijk met 2-0 dus vandaag wint. Nou, daar komt hij aan. De platen. Jij ja, kreeg gisteravond zo'n raar uh, WhatsApp. -je. Echt, uh, ik zag alleen maar de tekst, Dat moet je indeken, Albert Ja. Yeah. En uh, uiteraard ook John. Ik, ik zag alleen maar op een gegeven moment een uh, tekst uh, op mijn telefoon langskomen: Baby, we better try to get it together. <laughs> Dan dacht je, wie, wie is dit? Ik denk, uh, wie heeft nou een verkeerd Whatsapp gestuurd of zo? Uh, ja. kan, je dat, kan je dat voorstellen? Ja, ik denk, ja, nou, ja. die ga ik niet open hoor. Want uh, misschien is het wel uh, spam of zo, uh, John. Ja. Ja, of, ja, dus, uh, of wat anders. Of, uh, of wat anders, ja. Daar wil ik niet over nadenken. <lacht> nee, maar uh, ja, ik denk, nou, oké, okay, goed. <lacht> Uiteindelijk ging het dus om een plaat van uh, Barry White. En die werd aangevraagd door John. Want ik had aan John gevraagd. Nou, als dus je het leuk vindt, wij draaien uiteraard... Met heel veel plezier uh, een plaat voor je. Nou, Sean uit uh, België, daar komt hij aan hè? Barry wise. Cold, we let it run. It never changed the thing between the two of us. We always found a way to face it all together. We need each other now. Probably more than ever. We've got to find the love we used to know. And oh, if we find that love, we'll never let it go. Oh, what a shame. If we lose all that, 'cause once we lose it, girl, we we'll never get it back. Now yeah, we better. Everything. Oh, we just can't define what love walks away. We don't try to save the love we got once we lose again. En Baby White blijft eigenlijk altijd goed, hè? Eigenlijk is gewoon altijd goed. Dit lijkt behoorlijk trouwens op een van zijn allergrootste hits. Let The Music Play. En wel een heel mooi nummer. Dankjewel, Sean voor het aanvragen daarvan. Het gedicht van de dag komt eraan. En ja, het is zomer. Vanaf die eerste dag... Ik wist niet wat ik zag. En ik was meteen verloren... El corazón, mi amor Dit moet de hemel zijn En ik vroeg me af Waarom ben ik hier niet geboren? El corazón, mi amor Hier, hier wil ik voor altijd blijven En hier, hier wil ik voor altijd zijn Vive la vida loco Zo wil ik leven los stress Flamengo, Flamengo, fiesta a la playa in de zomerzon. Flamengo, Flamengo, dos tinto de verano, por favor. Flamengo, Flamengo, daar aan de Spaanse playa waar het ooit begon. O, oh, hier heb ik mijn hart verloren. De gitaren, de muziek en de Spaanse zon. Je bent mijn nummer één en ik kan er niet omheen. Haast niet de evenaren el corazón, mi amor genieten van de rust maar ook het avontuur ik heb het hier mogen ervaren el corazón mi amor hier, hier wil ik voor altijd blijven en hier hier wil ik voor altijd zijn viva la vida loca zo wil ik leven un dos tres. Flamengo, Flamengo, fiesta a la playa en de zomerzon. Flamengo, Flamengo, dos tinto de verano, por favor. Flamengo, Flamengo, daar aan de Spaanse playa. Daar, waar het ooit begon. Oh, hier, hier heb ik mijn hart verloren. De gitaren, de muziek, de Spaanse zon. Hier heb ik mijn hart verloren. De gitaren, de muziek. En de Spaanse zon. Vanaf die eerste dag, ik wist niet wat ik zag. I'm We hebben nummer 1, ik kan er niet omheen. Haast niet te even El Corazon, mi amor. La, la, la, la, la. Genieten van de rust, maar ook het avontuur. Ik heb het hier, mogen ervaren. El Corazon, mi amor. La, la, la, la, la, la. Hier wil ik voor altijd blijven. Hier wil ik voor altijd zijn. Morgen misschien een redelijke zomerdag, maar voor de rest moet je voor de zon inderdaad uh, gewoon in uh, Spanje zijn, denk ik. Hay fiesta en mi casa, mujer en la terrasa, pero a mi solo me matas. Eh, eh, eh. Contigo todo rico, déjalo. Ven conmigo pa pa pa sala cabrón. Ik proberen met jou te praten. Weet ik hoe ik jou ben. Dance. You don't give a geen you don't give a chance What's going on, what's going on, let's take a look It's to touch Baby, De single van Roy Donders, Alphardus, Paarse Zon. En erachteraan increíble Rolf Sanchez. En uh, uiteraard uh, Chris Cross Amsterdam met uh, de nieuwe single En die is ook zo mooi. En wat zo mooi is, is ook de volgende plaat die ik nog eventjes voor je kan draaien. De New York State of Minds. fancy cars and their limousines I've been high in the Rockies under the Tussen Billy Joel en uh, Barbara Streisand. En de New York State of Minds. Ja, leuk om die plaat weer eens uh, terug te horen. Moet ik echt uh, naar het uh, begin van mijn jeugd gaan, uh, Albert-Jan? Ja, echt het begin. Het, wordt, uh, het was een heel klein uh, robje nog. Nou ja, we hebben nog het, uh, Wel mooi plaat. We hebben nog een programma in onze achterhoofd zitten. Hè? We moeten nog een keer... Uh... Zoals uh, live uh, een speciale uitzending van Dat gaan we maken. zeker doen. En we moeten ook eens een keer met z'n twee down memory lane gaan. Kijk, ja. naar de, terug naar de goede oude tijd. Nee, een hele goede. Jij naar de 12 inch en ik naar de singles. De ja, oh. Jullie waren trouwens uh, straks uh, lekker bezig met uh, Le Mans en dergelijke. En mooie resultaat voor, uh, voor de Nederlanders uh, tijdens uh, Le Mans. Ja. Maar ondertussen werd er ook nog gebeld naar uh, de oh, studio. Ja. 023 want we gaven twee kaarten voor het reuzenrad uh, weg. weg. Ja. En uh, ik had, uh, nou, tijdens jullie gebabbel had ik eigenlijk eventjes. Uh, ik was namelijk even weg ook, hè? In de ja, nee, tussen. klopt. Had ik uh, Chantal Jacobsen aan de telefoon. En uh, zij heeft het juiste antwoord gegeven, want. Het getal wat gevallen was op de roulette, roulette bij het circuit blok, was uh, nummer 33. En laat dat nou net... Het uh, startnummer van Max Verstappen zijn. Dus volgens, volgens de, de gokkers onder ons uh, eindigt Max uh, bij de Dutch GP voor Hamilton. Precies, op nummer 1. Er zou gewet worden. Uh, bij deze 023 nee hoor, wij uh, zijn geen uh, wetkantoor. <laughs> Uh, Albert-Jan, ja. het zit er alweer op. Prima. koffers pakken en het vliegtuig boeken en uh, ja. wegwezen. Maar voor je het weet is het uh, weer zaterdag en dan zijn we er weer. Precies, ook dan weer uh, op de radio bij uh, CFM. En dan... Bedankt voor het luisteren. De dinsdagmiddag hè, wordt uh, deze uitzending uh, herhaald. En dan... Uh, dan ik wil nog even zeggen dat volgende week zijn we op, weer Zandvoort op zaterdag. Met de kwalificatie van de Formule 1 uh, uh, race in Spa-Franco-Jean. De opwarmer voor de Dutch GP in Zandvoort. Dankjewel. Graag. Tot volgende week. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble